10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Nationale Overgangsraad van Libië verklaart morgen officieel de bevrijding van dat land. Nu, oud-dictator Gaddafi is gedood. De leider van de overgangsraad, Jalil, heeft dat bekendgemaakt. Gaddafi werd gisteren gedood toen er na zijn arrestatie een vuurgevecht uitbrak. Op veel plaatsen in Libië is tot diep in de nacht feest gevierd en ook vanochtend waren vreugde schoten te horen. Volgens interim premier Gibril is het uitroepen van de bevrijding morgen een signaal om te beginnen met het installeren van een nieuwe regering in Libië. Die moet een nieuwe grondwet opstellen en de eerste democratische verkiezingen in 42 jaar voorbereiden. De stroomstoring die vanochtend een deel van de betuwe heeft getroffen is voorbij. De eerste huishoudens hebben weer stroom en de rest volgt snel, zegt netbeheerder Tennet. Kwart over zeven waren er twee stations uitgevallen in Tiel en Zalbommel. Van daaruit gaat de stroom verder de regio in... Nou, die stations zijn weer, zijn weer volop in gebruik. Dus ik ga ervan uit dat, uh, ja, dat iedereen uh, ook weer snel weer van stroom wordt, wordt voorzien. En het overgrote deel heeft ook alweer stroom. Vanochtend kwamen zo'n 100.000 huishoudens in het gebied rond Tiel en Geldermalsen zonder stroom te zitten. De storing is veroorzaakt door een brand in een verdeelstation. De stroomstoring had ook gevolgen voor het treinverkeer. Op het traject tussen Geldermalsen en Den Bosch konden geen treinen meer rijden. De NS verwacht dat het nog tot het eind van de ochtend duurt voor alle treinen weer volgens schema rijden.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 Saap topman Muller heeft een overnamebod van twee Chinese investeerders afgeslagen. Volgens Muller was het bod van Youngman en Pangda niet reëel. Het zou mogelijk het einde hebben betekend van Saap, zegt de topman. Hij wil niet zeggen hoe hoog het bod was. Muller vindt dat de Chinezen zich aan een eerdere afspraken moeten houden. In ruil voor miljoenen euro's zouden ze een belang van bijna 54% procent in het noodlijdende Saap krijgen. Gisteren sloot het moederbedrijf van Saab een overeenkomst met een Amerikaanse investeerder. De Amerikanen zijn bereid om 43 miljoen euro in de autobouwer te investeren. Vorige maand kreeg Saab van een Zweedse rechter bescherming tegen schuldeisers. Daarmee werd een direct faillissement afgewend. Het autobedrijf heeft drie maanden de tijd om te reorganiseren. Dan het weer nog zonnig, het blijft zo goed als droog en het wordt een graad of elf. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Eembrugge en Hoevelaken 4 kilometer. En ook op de A1, maar dan richting Hengelo. Tussen Badmen en Lochem 2. Ze zijn er bezig met bergingswerk en daarom is de rechter reis ook dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 2 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder 4. In het Westland is er een ongeluk gebeurd op de N213. De weg is in beide richtingen dicht bij Naaldwijk. En dat blijft de hele ochtend zo.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 De Nederlandse regering regeerde jarenlang waarschuwingen van de AIVD voor terroristische dreiging. Na ontslag een baan zoeken is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je iets mankeert. Je merkt op het moment dat je binnenkomt dat het gesprek over niks anders meer gaat. Ja, niet over wat je hebt gedaan, en niet over wat je zou kunnen doen, maar over je handicap. En het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Het is vier minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. Jarenlang waarschuwde de AIVD op eenvolgende Nederlandse regeringen... voor de activiteiten van potentiële terroristen in ons land. Maar keer op keer werden die waarschuwingen in de wind geslagen. Zelfs na de aanslagen van 11 september in New York... drong het tot de kabinetten Kok 2 en Balken en de 1... niet door dat zoiets ook hier kon gebeuren. Dat zegt ANP-journalist Sander Kuipers in zijn boek Staatsgeheim... dat gisteren is verschenen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarop baseer je dat? Nou, ik... Uh... Ik weet van gesprekken van de toenmalige uh, directeur van de AIVD, Sibrand van Hulst. Die uh, heeft dat gezegd uh, een aantal keren. Hij heeft keer op keer gewaarschuwd in de loop van de jaren van... we moeten er wat mee doen, want wij uh, zien potentiële terroristische dreiging. Ja, laten we even concreet worden, want wat waren dat voor waarschuwingen? Voor welke dreiging? Uh, het was een dreiging en uh, voor mogelijke aanslagen in Nederland... maar ook voor ja, ondersteunende terroristische activiteiten. En dat was ook weer een beetje het probleem. Wat was het nou precies? Dat wilde men ook uitzoeken. Maar wat speelde er? Uh, er speelde onder meer uh, um, ja, we, uh, een aantal mensen die uh, zijn opgepakt voor, terrori voor terrorisme. Maar daar was geen bewijs voor... Uh, maar men had wel de signalen van hey, we hebben eigenlijk echt een aanslag al voorkomen. En dat uh, was uh, rond 2001. Mm -hmm. Nou schrijf je ook dat de ommekeer wat dat betreft, uh, namelijk het niet meer in de wind slaan van die waarschuwingen, eigenlijk kwam uh, in, in 2004 hè, na de aanslagen op die trein in Madrid waarbij uh, bijna 200 mensen omkwamen. Hoe kwam dat? Waar kwam die, nou ja, opeens het wakker worden van de regering eigenlijk vandaan? Ja, men dacht van, ja, dat is toch wel heel dichtbij, de aanslagen in de Verenigde Staten. Er is ja. natuurlijk nog een grote ruimte tussen. Maar nu was het in Europa. En Nederland heeft natuurlijk heel goed contact met de Europese bondgenoten. Zowel op het gebied van inlichtingendiensten op het niveau, maar ook regeringen. Daar werd natuurlijk weer informatie uitgewisseld. Er was paniek en het kwam nu wel heel erg dichtbij. Ja, en waar bleek dat dan uit, die bewustwording? Nou, dat uh, bleek uit van, uh, dat de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken... minister Remkes, die heeft toen gezegd van... ja, we moeten wat gaan, uh, wat gaan doen. En ook uh, de Tweede Kamer drong erop aan van... ja, er zijn wel wat signalen, het komt nu al heel dichtbij. Wat gaan we doen? Ja, en wat wilde men gaan doen? Nou, men had toen toch wel in de gaten van... Uh, ja, we, we moeten die inlichtingendienst uitbreiden. We moeten weten wat er is gebeurd. Maar niet alleen dat... Want we moeten het ook kunnen bestrijden. En op dat moment had uh, de politie en justitie... die hadden helemaal geen eigen informatiepositie. Die wisten eigenlijk helemaal niks. Want die AIVD die had dus uh, de Nederlandse regering... al meerdere malen wel gewaarschuwd van de, uh, dit en dit speelt er. De Nederlandse regering kon daar niks mee. Is dat de reden dat ze die waarschuwingen genegeerd hebben? Van ja, dat is hartstikke vervelend, maar we kunnen niks. Dat denk ik. Ik denk, het is voor de, in ieder geval voor de regeringen niet concreet geweest. Ja. En uh, er was nog niks gebeurd... Het AIVD had wel gezegd bij die eerste aanhoudingen van... wij zijn echt van overtuigd dat we een, een terroristische aanslag hebben voorkomen. Maar kennelijk was dat toch niet tastbaar genoeg lange tijd. Is dat, heeft dat, is dat ook wat meneer Remkes u verteld heeft? Dat ze die waarschuwingen kregen? Hij was toen minister van Binnenlandse Zaken, baas van dat de AIVD. Herkend. Ja, ik kan er niks mee. Hij heeft dat uh, erkend. Hij kon er niet te veel over zeggen. Want hij zegt, uh, ik heb ook nog steeds mijn geheimhoudingsplicht. Maar hij heeft tegen mij gezegd van, ik herken me in het beeld... Uh, wat je schrijft in het boek en wat de heer Van Huls heeft, heeft gezegd. Ja. Nou heb je voor je boek de zaak van uh, Weesam Aldee uh, gereconstrueerd eigenlijk. Hè? Even kort samengevat, want ik denk niet dat we dat allemaal niet helemaal op het netvlies hebben. Een Amersfoortse kapper, gevlucht uit Irak, een levensgenieter en een feestbeest in het uitgaanscircuit... die op een bepaald moment op familiebezoek gaat in Irak... en daar geconfronteerd wordt met de verwoestingen van de oorlog. Nou, hij gaat die ellende daar filmen en dan komt hij ook in contact met Irakese strijders... die berenbommen leggen tegen de Amerikanen. Terug in Nederland, in 2005 is het dan, wordt hij van zijn bed gelicht... maar dan heeft justitie een probleem om een echte zaak tegen hem op te zetten. Hè? Ja, dat, uh, dat klopt. Want van tevoren hebben ze al getapt, ze hebben hem gevolgd. Er kwamen wel uh, verontrustende telefoontjes, luisterden ze van hem af. Maar er was eigenlijk niet echt iets concreets. Maar toen zaten we ook uh, in, de, in de tijd, dat Samia A, weer de, dezelfde mm -hmm. terreurverdachte werd vrijgesproken nadat er toch wel het een en ander aan aanwijzingen tegen hem lagen. Dus men werd ook steeds nerveuzer en men wist niet zeker hoe gevaarlijk is hij in Nederland. En men had toch gezien dat hij naar Irak was gegaan. En men had gehoord dat hij daar toch wel betrokken was bij het verzet daar. Ja, het was alleen niet hard te krijgen. En bovendien had men de juridische instrumenten niet om er wat aan te doen. Juist. En in ieder geval, ze hadden alleen de klassieke opsporingsmethode uh, die ze konden gebruiken. Dat klinkt een beetje alsof die AIVD en ook uh, de Nederlandse regering... Ja, dat zat nog op het niveau van regenjassen en gleufhoeden. Ja, nou, dat is misschien niet helemaal waar, want uh, ja, op georganiseerde misdaad en dingen die bekend waren, was dat wel goed. Maar op het gebied van terrorisme was het ja. echt onderontwikkeld. Ja, goed. Even terug naar Weesham Alde. Uh, Nederland kon daar dus eigenlijk niet zoveel mee. Fred Teve heeft toen iets anders bedacht, de latere staatssecretaris, uh, toen in de top van het OM. Wat heeft hij toen bedacht? Nou, hij heeft bedacht, er was natuurlijk frustratie. Ze hadden inmiddels, om even die schakeling te maken, inval gedaan. Daarbij hadden ze wel beelden van Weesham gevonden... Waarin, die, uh, waarin hij zelf acteerde als een van de verzetstrijders. Dus er was wel wat. Alleen men dacht, wij kunnen met de huidige gebrekkige wetgeving... niet hard veroordelen. Dan loopt hij straks weer heel snel op straat vrij. Ja. Als we hem al veroordeeld krijgen. Uh, toen en heeft, dus, wat heeft Teve toen bedacht? Die heeft toen uh, bedacht van we moeten toch een signaal afgeven... dat we dit soort mensen hard aanpakken en terroristen. Er moet nu wat gebeuren. Er moet nu een daad gesteld worden. Want tot nu toe gaat het niet goed. Dus hij heeft uh, contact met de Amerikanen opgenomen. Gezegd van, nou, we hebben die beelden. Dat is voor de Amerikanen is dat wel hard bewijs. Uh, ja, zien ja, maar... jullie er wat in? om hem te vervolgen, want jullie kunnen dat veel makkelijker... en jullie kunnen hem veel harder straffen. Ja, en die hebben daar ook niet zo'n probleem mee. Die hebben daar ook niet zo'n probleem mee, nee. Nee. Nou, hij kreeg uh, 25 jaar daar. Dat klopt, ja. En dat zijn er vijf geworden. Ja, Want is, uh, we kregen hem eigenlijk weer terug. Ja, dat, uh, dat is normaal, want Weesam is wel uitgeleverd. Uh, en Nederland heeft een verdrag met de Amerikanen. Dat zit kort gezegd als volgt in elkaar. Nederland levert hem uit. De Amerikanen berechten hem... Maar de Amerikanen moeten hem dan weer terugleveren naar Nederland... want dan mag hij hier zijn gevangenisstraf uitzitten. Ja, is, nou is die hele zaak van Weesham he, eigenlijk... want daarom heb je dat gebruikt of heb je dat gereconstrueerd... een illustratie van hoe dat antiterreurbeleid uh, in Nederland... in de loop van de jaren is veranderd. Wat is daarin het belangrijkste? Nou, het belangrijkste is denk ik toch dat er terrorisme-wetgeving is gekomen... Dus men heeft een stok om mee te slaan gekregen. Mm -hmm. En uh, de AFD is enorm uitgebreid. Uh, de Nationale Recherche heeft een uh, grote eenheid... Uh, die gespecialiseerd is in terreurbestrijding. Dus het is uh, veel beter geworden. Dus als er nu een weesam ALDE zich meldt of opstaat of verschijnt... dan kunnen we er ook wat mee nu? Dat lijkt me wel. Je weet het nooit zeker natuurlijk. Maar we zijn er nu uh, wel goed op voorbereid. Hoe is het trouwens met hem? Nou, hij uh, krabbelt weer wat op. Hij heeft psychische uh, flinke problemen. Maar uh, ja, hij gaat nu weer aan het werk. Hij heeft weer een dak boven zijn hoofd. En probeert uh, ja, zijn leven weer op te bouwen. Maar hij is wel onder uh, psychische behandeling. Oké, okay, dankjewel. ANP-journalist Sander Kuipers in dankjewel. zijn boek Staatsgeheim. Gisteren verschenen. Dankjewel. Het dreigt wat. Er is economisch zwaar opkomst. En dat zorgt voor veel onrust. Vooral bij de gewone werknemer.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 Economisch zwaar weer zorgt voor verlies van arbeidsplaatsen. Ontslag of de dreiging daarmee is voor veel mensen het ergste wat hen kan overkomen. Er komt dan na woede, verzet en rouw van zelfacceptatie. In de serie Ik werk dus ik besta ontmoet Egbert Hermsen, ervaringsdeskundige. Vandaag een werkplek voor iedereen. De stadionlaan in Amsterdam. Fem Korsten maakt aanstalten om naar haar werk in Zaandam te gaan. Is ja, dat een lastig drempeltje hier of niet? Of valt dat mee? Nou, een mooie glimmende Mercedes? Ja. Die glimmende Mercedes dat is geen directieauto of privéchauffeur, maar een taxi die Fem op de dagen dat ze werkt, 20 uur per week, naar haar werk brengt. En dat is geen luxe, maar noodzaak. Ja, ik heb een aandoening waardoor ik heel snel dingen uit de kom heb. En daardoor ben ik uh, grotendeels rolstoelafhankelijk. Maar uh, kan ik ook gewoon heel moeilijk rollen. Dus ik kan zeg maar 100, 200 meter rollen. En daarnaast wel op. Dus ik ben heel erg afhankelijk van vervoersvoorzieningen. Haar handicap was voor de nu 28-jarige Fem Korsten geen belemmering... de universitaire studies Duits en International Business Administration te volgen. De master finance kon ze door gezondheidsproblemen niet afmaken... maar genoeg kwaliteit... Zou je zeggen voor een goede baan? Ik had al een keer gesolliciteerd met de gedachte op, op banen die dan wat in de toekomst begonnen. Zo van, dacht, nou, dan maak ik mijn scriptie snel af, goeie stok achter de deur. Uh, en, en het bleek eigenlijk dat op het moment dat ik binnenkwam, zelfs toen ik alleen nog maar op krukken liep, uh, dat het gesprek over was op het moment dat ik binnenkwam. Dat, uh, mijn brief was leuk, mijn cv was leuk, maar uh, ja, iemand met een handicap, dat, dat is wel zo raar, daar schrikken mensen zo van. Dat stond dus niet in de, in de brief en in de cv? Nee. Ja, nee, natuurlijk. Ik stond het niet in mijn brief. Want ik denk, nou, als je 200 brieven krijgt en er eentje staat... Uh, ik ben gehandicapt, dan is de kans niet zo heel groot dat je wordt aangenomen. Je, je merkt op het moment dat je binnenkomt dat het gesprek over niks anders meer gaat. Ja, niet over wat je hebt gedaan en niet over wat je zou kunnen doen... maar over je handicap. Als je iedere keer een bedrijf zegt, nee, we hebben toch iemand beter. Dan, nou ja, jammer voor jullie. Uh, er komt ooit een bedrijf wat ziet hoe, hoe goed ik wel niet ben... en wat me gaat aannemen. En dat bedrijf werd Ahold, Het moederbedrijf van Albert Heijn waar mijn fem al kende van haar bijbaantje als cassiaire... en later zelfs teamleider van een supermarkt. Ja, het was voor een deel dat ze hem kende. Voor een deel is het ook uh, hoe het bedrijf in elkaar zit. Het is een bedrijf dat een heel divers personeelsbeleid heeft... wat heel graag een afspiegeling wil hebben van de maatschappij uh, binnen het personeel. Uh, en een bedrijf dat het ook wel belangrijk vindt... dat mensen uh, vanuit de winkels doorstromen naar het hoofdkantoor. Nou ja, die combinatie van factoren maakte dat ik uh, dus kon beginnen op het hoofdkantoor. Uh, ik, heb, ik heb nu het gevoel dat ik redelijk vol in de maatschappij sta. Terwijl zonder baan ik waarschijnlijk het gevoel had gehad dat ik compleet aan de kant stond. En dat alles aan mij voorbij ging. Dat is geen excuusbaantje wat ik heb. Het is wel echt een baan. Bert Kozijnsen is organisatieadviseur, loopbaancoach en publiceert regelmatig over arbeidsvraagstukken. Hij is het helemaal eens met dat uitgangspunt. De werkplek als afspiegeling van de maatschappij. Maar gaat nog een stapje verder. Wat mijn droom zou zijn, is dat de, toch de, de collectiviteit in ondernemingen... het gevoel van een onderneming als een samenwerkingsverband van mensen... en niet alleen maar als een zak met geld bijvoorbeeld... dat dat wat meer terugkeert. Ik denk dat het goed is wanneer we ons met z'n allen op een of andere manier zouden realiseren... van het hoeft niet altijd het onderste uit de kant te zijn... Eh, wanneer het om, eh, om geld en om werk gaat... Maar zou dat betekenen dat je moet kiezen om meer mensen aan het werk te houden... en dan met ietsjes minder winst? Ja, dat zou het kunnen betekenen. Mag ik collectiviteit vertalen met solidariteit? Solidariteit is meer eenrichtingsverkeer. Uh, collectiviteit heeft, heeft wat meer het aspect van, van geven en nemen. Dat, dat vind ik mooi aan het woord collectiviteit. Fem Korsten geeft energie, gaat werken, maar neemt, als je het zo mag zeggen een taxivergoeding om als gehandicapte bij haar werk te komen. Een vergoeding die nu door het UWV wordt betaald... in het kader van de Wajong-regeling. Een regeling voor jong gehandicapten. Maar daar komt een eind aan, want die moet opgaan in een nieuwe wet. Werken naar vermogen. En dat is volgens Fem Kosten, die ook voorzitter is... van een lobbygroep voor Wajongers, een verandering met risico's. Het UWV heeft nu een budget voor Wajong... En uh, het UWV kijkt niet naar wat fin financieel het meest handig is... Uh, dat zou in mijn geval namelijk zijn, in de uitkering laten zitten... omdat uh, mijn vervoerskosten zijn dusdanig hoog Die zijn twee keer zo hoog als de uitkering. Maar straks gaat het naar de gemeentes. Moet iedere gemeente voor zich de beslissing nemen wat ze gaan doen. En het budget wordt gedeeld over niet alleen maar de waaijongers... maar ook over de mensen in de bijstand... en over de uh, mensen die nu in de wet uh, investeren in jongeren zitten. Dus dat zijn gezonde jongeren die tijdelijk geen baan hebben. Wat zijn uw vervoerskosten van hier Amsterdam naar het werk in Zaandam? Die zijn op dit moment 2000 euro per maand. En dan kan de gemeente de rekening zo maken... Hey, het kost eigenlijk meer dan het tussen aanhalingstekens oplevert? Ja, want het levert op een besparing van 800 euro per maand voor de uitkering. Uh, nou ja, ik, ik heb op zich een baan, maar het is heel duur. Dat is echt een behoorlijk risico. Ik kan me voorstellen uh, dat een gemeente... zeker met de crisis die eraan komt, zeker met de hele lage budgetten... dat ze keuzes moeten gaan maken waar ze misschien zelf niet volledig achter staan... maar waar ze gewoon toe gedwongen worden... En ik kan me voorstellen dat ik op die manier mijn baan verlies. Bent u er bang voor? Ja. Je investeert ook gewoon in het soort maatschappij dat je wil zijn. Als jij niet het soort maatschappij wil zijn waarin mensen thuis zitten omdat ze geld kosten, dan, uh, ja, dan moet je er echt in investeren. Ik zou zeggen: een goede werkdag. Ja, dankjewel. En hopen dat deze Mercedes nog lang vol mag blijven rijden? Ja, dat hoop ik ook. Werk ze. Dankjewel. laatste aflevering was dat van Ik werk, dus ik besta. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Meer dan een miljoen Nederlanders hebben vaak of regelmatig last van de buren.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 Straks, wat is de invloed van de dood van Gaddafi op andere dictaturen? Eerst nu het ochentumeur van Siska Dressenwuis. Raar, maar waar. Je kunt rijk worden met het maken van fouten. Zo heeft de KPN de afgelopen dagen een flink bedrag verdiend... door een urenlange storing van het internet. Het was een paar keer goed mis... Onder andere maandag, toen het 9 uur onmogelijk was om te mailen als je klant was van de KPN. Een langdurige storing die ook afnemers van Planet, Freeler en Het Net betrof. Wat doe je als klant in zo'n geval? Je gaat bellen met de helpdesk, want je wilt weten wat er aan de hand is en vooral hoe lang het gaat duren. Natuurlijk ben je niet de enige beller, dus je wordt in de wachtstand gezet. Van dat moment af aan gaat de teller tikken. Dit gesprek kost 10 cent per minuut, ook al wissel je geen woord en luistert alleen maar naar afgrijzelijke popmuziek. Na 20 minuten valt de lijn in gesprek. Je hebt voor niets gewacht, maar bent wel 2 euro armer. Volgens de kranten waren er 600.000 Nederlanders door deze storing getroffen. Als die allemaal gebeld hebben en net als ik geruime tijd aan de lijn hebben gehangen, heeft dat de KPN ruim een miljoen euro opgeleverd aan meestal niet gevoerde gesprekken. En die opbrengst kan nog aanzienlijk hoger zijn, want net als ik zullen heel wat mensen nog eens een keer gebeld hebben. Uiteindelijk kreeg ik een bandje te horen met de tekst dat er een storing was waarvan men niet wist hoe lang die zou duren. Heel raar dat pas een dag later op de KPN-site stond te lezen dat er een inmiddels verholpen storing was geweest. Had dat nou onmiddellijk op die site gezet, KPN-bazen? Dat had ons heel veel ergernis en ook geld bespaard. Maar ja, het had u natuurlijk geen cent opgeleverd. Het schijnt dat de Occupy-demonstranten niet altijd een duidelijk doel hebben voor hun actie. Nou, ik zou zeggen, jongens en meisjes, dames en heren, Occupy de KPN. Maandag het ochtendhumeur van Henk Wesbroek. After midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying yeah, I love you. I'm always walking after midnight, searching for you. De Midnight van Eva Cassidy. Het is zes minuten voor half elf. Het nieuws over de dood van de Libische dictator Gaddafi... is over de hele wereld ademloos gevolgd. En niet in de laatste plaats, althans dat mogen we aannemen... door de collega-dictators elders. Goedemorgen, Dick Leurdijk, expert internationale betrekkingen. Ja, goedemorgen. Want hoe heeft bijvoorbeeld de Syrische president Assad... naar de televisie zitten kijken, denkt u? Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dat, dat beeld had ik graag, uh, had ik graag gezien. Uh, maar ja, ik denk toch wel dat die daar toch wel een beetje met, uh, met toegeknepen billen naar zal hebben zitten kijken. En hetzelfde geldt natuurlijk voor, uh, uh, laten we maar zeggen, soortgelijke collega's in Jemen en Bahrein bijvoorbeeld. Uh, omdat duidelijk is dat, dat wat gisteren gebeurd is natuurlijk toch wel mogelijkerwijs uh, repercussies kan hebben voor de positie van dictators elders in het Midden-Oosten. Want die zien zichzelf dan ook zo eindigen? Ja, dat zou natuurlijk best kunnen. Ik bedoel, we hebben, we hebben gezien dat we uh, natuurlijk... Uh, we hebben eerst de beelden van, uh, van Tunesië gehad... met het vertrek van de zittende uh, politieke leider daar, toen Ben Ali. We hebben het vertrek gezien van uh, president uh, Mubarak in Egypte. En nu dan uh, het einde van het bewind van Gaddafi met, met zijn dood. Uh, en dat allemaal um, ja, als gevolg van, van straatoproer, zeg maar. Uit, uitgebreide demonstraties en ja, dat heeft Effect, dat doorsimpeleffect van deze gebeurtenissen, dat uh, onmiddellijk neerkomt op een onmiddellijke dreiging voor hun eigen machtspositie. Ja, dat zullen de politieke leiders in landen als Jemen, Syrië en Bahrein niet, uh, niet met plezier hebben bekijken. Ja, Assad houdt zich op dit moment uh, opmerkelijk stil. Ja. En dat is misschien ook wel het handigst, want ja, wat moet hij? Ja, dat is waar, want dat is wel heel opmerkelijk. Dat, dat, dat, dat, dat vind ik eigenlijk een van de meest integrerende aspecten van die hele Arabische lente. Dat het verzet in een aantal landen zo verschrikkelijk lang heeft geduurd. En met name Syrië is daarvan een heel goed voorbeeld, maar dat geldt eigenlijk ook voor Jemen. Um, uh, waar, in beide gevallen is sprake van een grote mate van de repressie door de zittende regimes. En dat belet toch niet die demonstranten om bijna dagelijks en wekelijks toch weer uh, de, de, de straat op te gaan. En en um, het zou dus ook best eens kunnen zijn dat, dat, dat de gebeurtenissen van gisteren in Tripoli uh, en elders in, uh, in, in Libië, dat die onmiddellijke effecten kunnen hebben voor de situatie op de straat in, uh, in, in andere landen in het Midden-Oosten. En wat dat betreft zitten we nu op een interessante dag. Het is vrijdag, de dag van het gebed. Ja. Dus het sluit helemaal niet uit dat vanmiddag na afloop van het gebed dat er uh, vorige demonstraties daar zullen plaatsvinden. Ja, en misschien wel uh, extra gemotiveerd. Ja, absoluut, want reken maar dat, um, dat uh, deze ontwikkeling natuurlijk op straat elders in het Midden-Oosten uitvoerig um, ja, niet echt, echt gevierd is, maar toch uh, toegejuicht is. En rijkt de impact van uh, de dood van Gaddafi uh, dan eigenlijk verder dan alleen die Arabische wereld? Nou, ik, dat is wel moeilijk om dat aan te ja. geven, denk ik. Ik zie nog niet onmiddellijk bijvoorbeeld de bevolking van Zimbabwe... nu een opstand komen tegen Mugabe als een gevolg van, uh, van wat er gisteren gebeurd is. Maar ja, u kunt ook niet uitsluiten dat het op enige termijn toch wel een effect zal hebben. Uh, net zo goed als ik nog steeds veronderstel dat al die gebeurtenissen rond Occupy Wall Street en zo... wat we dus nou ook in Amsterdam uh, zien... dat dat uiteindelijk ook wel terug te voeren zal zijn tegen die breedgedragen demonstraties... In, in, in de Arabische wereld, gerecht tegen de, de, de politieke en economische leiders van, van die landen. De Occupy-beweging heeft wel verband ook daarmee, denkt u? Nou ja, dat, dat, in ieder geval gaat een stimulans vanuit op diegenen die denken dat dat toch een, een geschikt middel is... om in ieder geval naar buiten toe duidelijk te maken hoe zij denken over uh, hun politieke en economische leiders. Ja, maar nou hebben we wel vaker een dictator zien vallen, uh, zonder dat dan meteen elders in de wereld uh, dat leidt tot grote omwentelingen. Denkt u dan toch dat dit misschien anders is? Nou ja, nogmaals, die Arabische lente is toch een breedgedragen ontwikkeling... Ja. Um, uh, die dus vanaf uh, december verleden jaar eigenlijk is, uh, is ingezet. We zijn nu bijna een jaar verder. En gelet op de situatie in landen als Syrië en Jemen... waar die demonstraties nog steeds doorgaan... zie ik eigenlijk als onmiddellijk effect van wat er gisteren gebeurd is... toch uh, dat uh, daar opnieuw een impuls van uitgaat... Voor, uh, voor, de, voor het voortzetten van die demonstraties. Want dat kan bijna niet anders. Mensen zal dat toch uitleggen als een, als een blijk van Vertrouwen, um, ook als een stukje zin geven. Kijk, het heeft wel degelijk zin om de staat op te gaan. Want op, op termijn uh, moet er toch iets gebeuren in, uh, in, in, in, in die landen. Ja, wat zou als we dan even, uh, zeg maar politiek, niet zo correct op de stoel van zo'n dictator gaan zitten. Van Assad bijvoorbeeld. Wat zou hij nou nu moeten doen? Ja, uh, ik denk dat hem weinig andere middelen ter beschikking staan dan, dan ook voortgaan op dezelfde weg die hij in is. Ik bedoel, hij gaat ja. keihard tegenin. En uh, er is van mij geen enkele reden om te veronderstellen... dat, dat hij uh, dat beleid niet zal voortzetten. Goed, de toekomst zal het leren, zo sluit je dan af. Dank u wel, <lacht> Dick Leuwerdijk, expert internationale betrekkingen. We zijn aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op de website www.kro.nl. En aangeschoven is Prem dat betekent dat de bus kapot is. Nee, nee, nee, nee. We oh. hadden de uitzending van vandaag gaat over uh, bestuurs, bestuurlijke aansprakelijkheid. We gaan vinden dat alle bestuurders van het ABP gecent moeten krijgen over 2011, want ze hebben ja. presteerd En mijn gast die woont in Hilversum, en toen dacht ik, ja, het is belachelijk anders. Ja, ja, hier te parkeren. Dus professor Freek de Lange is er. Maar het gaat er echt om: kijk, als, jij, als wij ons werk niet doen en de, de luistercijfers niet ja, hadden, dan word ik, hè, ZZP'er... dan stop mijn werk. En dan moet ik zeggen, ik werk gratis. Maar die, vooral vakbondsleden, hè, zitten massaal in het bestuur van de ABP, allemaal gebeld en gezegd, kom jullie alsjeblieft, meneer Sander Den altijd klaar om andere ander vingertje te wijzen, niets, nop, nada. Ze pakken gewoon per dagdeel 800 zoveel euro, dan gaat ze een kwartiertje door, zodat ze 1600 euro krijgen voor vergadering, maar vooral anderen de vinger wijzen, de rente is niet goed wat doe je dan in het bestuur? Dus ik ga echt het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds en als ze de moed hebben, mogen ze nu bellen 0801121 als zij zijn ze zulke lafarts, met name van CNV en FNVI, Afvaka ze zitten daar, ze vullen hun zakken. Meer dan een miljoen euro is uitgegeerd het afgelopen jaar... aan bestuurders van de ABP. Het was een lekker luise baantje. En nu gaat het minder. En mensen die hard gewerkt hun hele leven lang hebben als ambtenaar... die moeten nu naar onder omdat bestuurders... en ik zeg, zo ze hoeven niet op te stappen. Lever je geld in. Maar luisteraars, weet u wat grappig is? Dan kom je hier, dan denk je, het is vier graden buiten. Het is koud. Ieder normaal mens heeft dan dikke schoen aan als ik. En dan kom je iemand met een tropische stem en slippers. Jan van de Putten gaat Gaat u het nieuws voorlezen van vrijdag 21 oktober, half 11, op de Laila Slippers. Hoe moeilijk kan je het krijgen? Radio 1, het NOS-journaal. De stroomstoring in de B2W is voorbij. Rond Tiel, Geldermals en Zaltbommel kwamen vanochtend vroeg zo'n 100.000 aansluitingen zonder stroom te zitten. Ook het treinverkeer had er last van en de oorzaak was een brand in een verdeelstation. station. De huizenprijzen zijn vorige maand met 2,9% gedaald vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het CBS in het kadaster. De prijzen van twee onder één kap woningen dalen het snelst en de grootste prijsdaling is in Zeeland. De Nationale Overgangsraad in Libië roept morgen officieel de bevrijding van het land uit. De leider van de overgangsraad Jalil heeft dat gezegd, nu Gaddafi dood is. Volgens Jalil moet er nu een regering komen die verkiezingen uitschrijft. En in een ziekenhuis in China is het kleine meisje overleden... dat twee keer werd overreden op straat. Beelden van een bewakingscamera gingen de hele wereld over... en brachten ook in China een heftige discussie op gang. Het komt daar vaker voor dat voorbijgangers verkeersslachtoffers gewoon laten liggen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB-verkeersinformatie viel op de A1 amsterdam Amersfoort. Eerst bij Blarikum 3 en verderop tussen Eembrugge en Hoeverlaken 4. Dan de A1 naar Amsterdam, tussen Barneveld en Knoopend Hoeverlaken ook 4 kilometer. En de A27 Utrecht-Gorkem tussen Utrecht Noord en het Knoopend Lunette 5. Er is een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn er dicht. En door die file loopt het weer vast op de A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Knoopend Rijnsweert 4 kilometer. Dit is Radio 1 NTR Prem Time, Prem -radication. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds is HET pensioenfonds voor alle ambtenaren in Nederland. Gisteren maakten zij bekend dat de dekking van hun verplichting is gedaald naar onder de voorgeschreven grens. Je zou denken, luisteraars, het kan gebeuren. Maar onmiddellijk wezen bestuurders naar anderen. De overheid, de lage rente. Maar hallo, wacht even. Jullie bestuurders van het ABB kregen toch een riante vergoeding om de boel in de gaten te houden? In 2010 kreeg het bestuur bij elkaar meer dan 1 miljoen euro vergoeding... Meer dan 400.000 euro ging naar andere commissies. Let wel, dit geld komt uit de pot van alle ambtenaren. Het salaris van directie en werknemers van het ABP is niet meegeteld. Luisteraars, ik wil het vandaag met u hebben over bestuurlijke verantwoordelijkheid. Als je als bestuur van het ABP niet in staat bent geweest... om te zorgen dat het goed gaat, dan moet je de consequenties nemen. Je hoeft niet op te stappen, maar ik zeg... lever je bezoldiging voor 2011 in... Ik weet dat een miljoen euro niet erg veel helpt, maar hoe kan je zakken vullen terwijl je wanpresteert? Wat vindt u luisteraars? Moeten de bestuurders van het ABP over 2011 wel of geen bezoldiging krijgen? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. Luisteraars, we zijn vandaag in de studio in Hilversum... omdat professor Freek de Lange uh, onze hoofdgast is. En dan is het belachelijk om de bus hier ergens te parkeren. U kunt dus niet langskomen, maar u kunt wel massaal bellen. We hebben meer telefoonlijnen. Luisteraars, de leden van het bestuur van de ABP. Want de tijd, dat ze in alle... Uh, oh, Kees De Lange, ja, sorry, ik spreek ze dan weer verkeerd uit. Um, uh, de, de tijd dat bestuurders van organisaties lekker in de luwte konden duiken, is voorbij. Sander Den Uyl, vicevoorzitter, hoofdfunctie, bestuursadviseur, Afvacabo FNV. Kees Michelsen, secretaris, hoofdfunctie, bestuurslid, pensioenfonds ABP. Ton Roelvink, bestuurslid. Jan Witvoet, bestuurslid. Wille, Jelle, Willem Jelle Berg hoofdfunctie, penningmeester, CNV, onderwijsnevenactiviteit. activiteit. Allen, bestuurslid van het ABP. Pieter Oudenaarde, bestuurslid, hoofdfunctie, lidbestuur, CNV, publieke zaak. Meester Joop van Lunteren, vicevoorzitter. Dat is ook zijn hoofdfunctie, vicevoorzitter van het ABP. Uh, meester Harry Borghouts. Secretaris, hoofdfunctie, bestuurslid van Pensioenfonds ABP. Dr. Bart LeBank, bestuurslid, hoofdfunctie, senior partner Andreas Kapitaal Luxemburg. Mariette Doornekamp, bestuurslid van de ABP, hoofdfunctie, directeur Velocity Private Equity BV. Luisteraars, we hebben ze bijna allemaal gevraagd om deel te nemen aan dit programma. Ze zijn snel met het innen van hun geld. En vooral die vakbondjongens zijn snel om anderen de vinger te wijzen. Maar zelf een positie innemen, hol maar. Alleen Harry Borghouds, u weet wel, die commissaris van de Koningin... die de VVD'er Ton Hoijmeijers in Noord-Holland miljoenen liet verdampen... zonder dat hij iets deed, weet bij AIS die belde terug. Hij zei tegen Barbara dat het ABP had besloten niet mee te doen met dit programma... en dat hij solidair was met die andere bangerikken. Rien Aarts heeft ook nog een mail gestuurd naar uh, uh, de, de voorlichting van het ABP... en naar mevrouw Van Dijk, mevrouw Jos Van Dijk... En die uh, zegt: excuses dat ik wat later reageer dan mijn gewoonte is, maar het is vandaag razend druk in verband met de kwartaalcijfers. Uw verzoek heb ik met onze vicevoorzitters, dat zijn onze boegbeelden als het om mediaoptreden gaat, besproken. Helaas zijn zij niet in de gelegenheid om op uw verzoek in te gaan. Luisteraars. Deze bestuursleden van het ABP worden op een manier gekozen die u en ik niet weten. Deze mensen van het ABP, bestuursleden afkomstig uit vakbond en bedrijfsleven, krijgen jaarlijks meer dan 1 miljoen euro. Ze krijgen, om precies te zijn, 17.676 17, euro per jaar afvaste vergoeding en 883 euro per dagdeel voor een vergadering bij te wonen. Ik kijk van de Kees, De Lange Kees. Uh, ze krijgen 883 euro per dagdeel. Dus als je dan een kwartier langer vergadert... Ja, als de vergadering uitloopt tot uh, kwart over twaalf... dan telt je tweede dagdeel mee en dan uh, is dat geïnt natuurlijk... ook als je om tien voor halve één naar huis gaat. Ja, dus en dat is, u, was, uh, u, u weet, u kent het klappen van de zweep... want u bent niet de minste, u bent professor... u bent voormalig voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen... en u bent Eerste Kamerlid nu voor de onafhankelijke senaatsfractie... zeg maar de 50-plus partij. Dat klopt, klopt allemaal, ja. Ja, dus u weet, en, en dan kreeg ze dus in plaats van 883 euro... kreeg ze dan 1700-something euro. Ja, ja, ik denk dat uh, gewone bestuursleden... dat die met bedragen van een kleine 40.000 euro per jaar uh, naar huis gaan... voor een zeer gedeeltelijke taak. Ik bedoel, ze zijn daar uh, maximaal een paar dagen in de week mee bezig. Uh, dus dat op zich is al een genante vertoning. Maar nog genanter is dat uh, deze mensen natuurlijk uh, weigeren het debat aan te gaan. Ik heb iemand als Xander den Uil, de vicevoorzitter... Uh, meermalen uitgedaagd om in debat te gaan. Hij is meermalen in televisieprogramma's... waarin ik ook opgetreden ben, noem Cassa. Uh, noem uh, dit soort programma's. Barbara van der Kles, uh, mijn regisseur Barbara... het telefoonnummer van Sander Den Eul, heb je. Wil je Sander Den Uyl even bellen bellen ze zullen 6 nummer geven <laughs> in de uitzending. Luisteraars, ik daag hierbij... alle bestuurders van het ABP uit. U pakt 40.000 euro per jaar minimaal. U vergadert een uurtje extra... en pakt dat dan 83 euro... Kom u verantwoorden in dit programma, want de tijd is voorbij... dat u kunt sollen met de belangen van de gepensioneerde luisteraars. U kunt ook meedoen. U mag allemaal bellen. 0800 1121 Mailen naar primtime Kom maar, we hadden in de uitzending dat het overgaat. Luisteraars, we bellen nu het nummer van Sander Den Uil die weer in het nieuws was omdat hij op ieder ander wijst. Hallo? Hallo? Nee. Hallo? Hallo. Meneer Sander Den Uyl, goedemorgen met Primra Requisioen. U bent live in de uitzending op Radio 1. Oh, nee, ik, uh, spreek ik met Sander Den Eul? Nee, ik, ben, ik was een luisteraar die een, een, een betrokken lid van CNV... en een ondernemer uit de haven, die, uh, die belt. Oh, dus, uh, oké, okay, zeg u maar, uh, het gaat hier allemaal even mis. Welke lijn is die van Sander Den Eul, Barbie? Lijn drie, uh, Wim de Veter gaat lijn drie erin gooien. Gaat die over? Hallo? Oké, okay, die lijn doet het niet. Oké, okay, meneer González, dacht ik, CNV-lid? Ja, ik vind het ik vind mooi dat, uh, wat hij allemaal doet... Ik zou bijna willen zeggen Occupy ABP, volgens mij is dat ongeveer waar u mee bezig bent. Nou, nee, weet u waar ik mee bezig ben, met ik vind het erg dat um, ze wel zoveel geld nemen. En dan, ja. kijk, wat mij betreft mogen ze aanbleven, maar ga daar gratis zitten. Nee, nee, ik ben het volledig met u eens. En ik zeg het als betrokken CDA, CNV-lid en ondernemer in de haven. Uh, gisteren heeft u gehoord dat uh, Mark Rutte een uh, deal heeft gemaakt met, een, met de Russische overheid om een terminal in, uh, in Rotterdam te starten. Mm -hmm. Weet je wat de kern van de zaak is? En dat wil ik ook meegeven. Ik ben het absoluut met u eens dat, uh, dat je in, in, in de publieke sector minimale middelen moet, uh, moet, moet uitgeven. Maar de kern van het probleem is eigenlijk dat het ABP nooit heeft durven investeren in Nederland. Uh, Infrastructuur, terminals. Uh, wij, hebben, wij hebben zoveel... Als wij in Nederland investeren in de juiste, juiste lange termijn zaken. En het ABP helpt de overheid daarmee. Dan zul je zien dat ze ten alle tijde aan wegen, aan gebouwen... Veel meer terugverdienen dan, dan die. Ja, u bepleit dat. Oké, okay, dus in het bestuur hadden ze beter moeten opletten. Dank u wel voor het bellen. Ik ga even naar professor Kees goed, de Lange. Dank u, wel, dank u wel voor het bellen, meneer González. Professor Kees de Lange. Um, wat moet er gebeuren dat deze bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen. Um, om te beginnen laten deze bestuurders uh, graag uh, doorschemeren... dat de problemen waar het ABP mee zit... dat die uh, allemaal van buiten op ze afkomen. Lage rente, slechte beleggingen enzovoort. De werkelijkheid is dat er tientallen jaren lang wanbeleid is gevoerd. Als je een kerncentrale bouwt en je hebt je risicomanagement niet op orde, dan krijg je een ramp als Fukushima. Ja. Als je een pensioenfonds runt en je hebt je risicomanagement niet op orde... krijg je een ramp als het ABP. <laughs> en dat is... Maar dat is precies wat er aan de hand is. Tientallen jaren lang is er wanbeleid gevoerd. En waarom zeg ik dat wel? In de jaren negentig uh, is door de overheid een bedrag van 15 miljard euro... omgerekend in euro, uit het ABP gelicht. Ja. Als dat er nu in zou zitten... kun je op de achterkant van een sigarettendoosje uitrekenen... dat er geen probleem zou zijn. Dat de ja. dekkingsgraad in de buurt van 120 zou zijn. Uh, tegelijkertijd... Heeft men, uh, u kent uh, de fabel van uh, Jean de La Fontaine, de krekel en de mier. Hè, de mier die.. Uh ploedt uh, het hele jaar. Ook in goede tijden spaart hij. De krekel die verjubelt alles. En ja. dat is wat gebeurd is. In de jaren negentig, toen de beleggingen heel goed gingen... heeft men niet gereserveerd voor slechte tijden. Bij de internet in 2000 waren de reserves al verdampt. In 2008 met de crisis was het nog erger. En nu met de crisis van 2011 is het weer een graadje erger. Wat ik leuk vind, uh, luisteraars... ik heb altijd veel respect gehad voor rechters. Ik vind het een moeilijk beroep. Goedemorgen, mevrouw Roesel. Ja, goedemorgen. Uh, ik, ik, u, u bent, u bent oud-rechter. Was u civiel-rechter of strafrechter? Hoofdzakelijk civiel. Oké, okay, kunt u me uitleggen als ik nu een procedure zou beginnen... tegen bestuurders van het ABP? Omdat ik zeg, ze hebben gewanpresteerd door het wanbeleid toe te staan. Zou ik een kans van slagen hebben? Nou, ja, als, uh, als oud-rechter zou ik uh, daar niet op willen antwoorden. Want... Uh, het is altijd maar afhankelijk van hoe je dat opzet... en bij welke rechten je terechtkomt, hoor. Uh, in het algemeen zou ik, uh, denk ik dat u het hebt over wanpresteren... en over slecht beleid. Of uh, wat ieder, bestuurswerk voor ieder bestuurslid in feite verantwoordelijk is. Uh, niet alleen de voorzitters, overigens, van het bestuur... En je zou dus uh, op zijn minst kunnen zeggen... dat een bestuur dat niet goed heeft gefunctioneerd... en dat heeft gezorgd voor grote tekorten. Terwijl daarvoor, zoals professor De Lange ook heeft aangeroerd... Uh, echt erg veel was. Uh, voordat uh, de, het Rijk op roof uitging... namelijk uh, door af te wonen... Uh, Ruding, oud-minister... Zal ik het even proberen uit te leggen, mevrouw Ruzelszor, dat ik onderbreek. Vroeger was het ABP gewoon een overheidsdienst. Zeker. En dat is op een gegeven moment, heeft de regering uh, Lubbers één gezegd... wacht even, er zit geld erin, maar dat geld hebben we nu nog niet nodig. Dat nemen wij als overheid terug. Precies. En daarna hebben ze op een gegeven moment het ABP verzelfstandigd. En toen bij de verzelfstandiging hebben ze dat geld... wat ze eerder eruit hebben gehaald, niet meegegeven bij de verzelfstandiging. Juist. Ze, ja, ja nog, de nog eventjes een aardig element over de juridische aansprakelijkheid. Uh, sinds een aantal jaren heeft, uh, en dat is aardig om te weten... het ABP in de statuten opgenomen dat als uh, bestuurders uh, civiel aangesproken worden... wegens wanprestatie, dat volgens de statuten het ABP alle kosten voor zijn rekening neemt. Dus, dat gaat, dat gaat dus als, als, gepensio Rousseau, als gepensioneerde... Ja. Ben je bezig twee keer tegen jezelf te procederen? De om de kosten gaat. U heeft een, heeft een stuk geschreven waaruit u concludeert... laat het bestuur bestaande uit de staat en de vakbonden van het ABP... en de raad van commissarissen zich zeg maar eerst verantwoorden. Voor al, nou, maar nu is het probleem, ze verantwoorden zich niet. Nee. En juridisch zijn ze ingedekt, want als we ze aanspreken... dan betaalt, betaalt u en meneer De Lange het. Ja, zeker. Dan krijg je nog minder uh, uh, vermogen waarvan je pensioen kunt betalen. Ja. En uh, wat, wat raadt u dan aan? Gewoon publiekelijk in programma's als deze ze aan de hoogste boom opknopen? <laughs> nou, ik, ik zou dus u zeggen, op zijn minst zou men de verantwoordelijkheid kunnen erkennen voor dit landbestuur. En, maar uh, er zijn natuurlijk betere oplossingen als men uh, een uh, verbetering wil brengen in uh, de situatie. Zoals? Bijvoorbeeld in de eerste plaats denk ik daar aan uh, het veranderen of niet toepassen van het uh, van het in de pensioenwet in 2006 ingevoerde uh, uh, dekkings, uh, uh, ja de, de, de dekkingsgraad die wordt be beoordeeld naar de dagrente. Ja. Daarvoor was dat uh, meestal een vaste rente, ja. berekend over een aantal jaren tevoren. Meestal iets van 4 of zo. Nou, uh, in 2006 groeiden de bomen zowat tot in de hemel. En nu dus... zegt u, als je dus niet meer dat doet. Meneer De Lang, is dat een goed idee van mevrouw Varouzo? Uh, ja, uh, daarbij moet opgemerkt worden dat het, de, het ABP zelf is geweest... wat een aantal jaren geleden aandrong op het hanteren van de dagrente. Toen het ja. goed uitkwam. Nu, het komt, goed uitkwam. Het, nu komt het het ABP wat minder goed uit. En deze opportunisten ja. betogen nu... <laughs> ja, ja, dat De het. opportunisten bedoel... die zich niet willen verantwoorden. Ik, eh, Jeroen is hier. Ik zal Jeroen op de site alle namen van bestuurders laten zetten... met hun nevenfunctiesluisteraars. Dan kunt u zien wie deze bangerikken zijn... die zich niet willen verantwoorden. Mevrouw nee. Hermansen, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik wil graag even reageren. Ik ja. begrijp wel dat het alleen over het ABP gaat. Ja. Maar het is wel zo dat er dan bijna... Meer ...meer dan honderd uh, pensioenfonds waarschijnlijk zijn. Die hetzelfde ja, probleem noem ik het niet, want je vindt gewoon oplichterij. En uh, ja, die uh, zou allemaal aangepakt moeten worden, niet alleen het ABB. Mevrouw Hermsen, ik heb een klein probleem. Ik, als je radio maakt in een half uur, moet je het concentreren. En uh, mevrouw Roesel had een heel mooie uh, brief gestuurd... ...waarvan ik erg onder de indruk was en Kees de Lange kon. Uh, ik, u hebt gelijk, maar ik vind dat u allemaal... Weet u wat, luisteraars? Als u aangesloten bent bij een pensioenfonds... Bel uw pensioenfonds. Vraag wie de bestuurders zijn. Vraag wat ze allemaal verdienen. Meneer de Lange, dat zouden we toch moeten kunnen? Dat uh, zouden we moeten kunnen natuurlijk. En uh, kijk, het ABP is altijd een goed voorbeeld. Uh, het gaat om de overheid als werkgever die uh, zou moeten zorgen... dat uh, werknemers en ex-werknemers bij de ja. overheid aan een fatsoenlijk pensioen komen. De overheid laat zijn verplichtingen op een afschuwelijke manier liggen. De overheid betoont zich een buitengewoon slecht werkgever. En het ABP be betoont zich een buitengewoon slecht pensioenfonds. ...omdat men zijn beleid niet op orde hebben. Mevrouw Hermsen, bij welk pensioenfonds zit u? Uh, ik zit bij uh, vra uh, vrachtvervoer. Ja, oké. Okay. Bellen, de... bellen zou ik zeggen. Iedereen, bel met uw pensioenfonds. Vraag wie de bestuursleden zijn. Vraag wat ze per jaar verdienen. En stel voor dat ze allemaal dit jaar geen bezoldiging nemen. Dank u wel. Mevrouw ja. Roesel, uh, gaat u verder met uw strijd? Komt er nog een juridische procedure? Ja, nou, ik, ik wil ook nog wijzen op het ja. feit dat men nu dus... Uh, uh, in de vooruitzicht stelt dat er op de pensioenen gekort gaat worden. Mm -hmm. En de pensioenwet die bepaalt dat dat pas kan... als alle beschikbare sturingsmiddelen al zijn ingezet. Ultimum remedium, inderdaad. Precies. En dat is nog niet gebeurd. En zeker niet bij het ABP. Want ik heb gekeken in de jaarverslagen van 2009 en 2010. Er is 1% premietoeslag... Uh, uh, uh, ja? gehandhaafd ook nu per, uh, voor 2011. Maar het andere sturingsmechanisme is uh, het bijstorten door de werkgever. Dat dus, zou dus het Rijk zijn. Het Rijk Zo okay. En er ja. zijn heel veel pensioenfondsen waarin de grote werkgevers in hun pensioenfondsen... wel zeker hebben bijgestort sinds 2008. Ik noem maar Shell, ah. Unilever... Dus mevrouw Roesel, mag ik het Azo? zo samenvatten? Want ik heb een probleem. Er zijn een heleboel bellers... en die wil ik allemaal nog een kans geven. U zegt, laat het Rijk bijstorten Precies. voordat je gaat korten. Oké, okay. ha hartstikke bedankt. Dat is alleen fatsoenlijk, ook in dit geval. Maar het moet ook volgens de wet. Veel succes met uw actie en hou ons op de hoogte. Professor Kees de Lange, ja. eerste Kamerlid... Um, dat ze nu beginnen te weten, is er een masterplan achter dat ze allemaal beginnen te miepen? Nou kijk, wat er op het ogenblik gebeurt... naar mijn mening is dat men probeert de geesten rijp te maken voor korting. En daartoe is een publiciteitsoffensief ingezet. Uh, daarbij speelt de pensioenfederatie van de heer Riemen een rol. Dat zijn lobbyisten die ook op onze kosten dus wie, tegen wie ons ageren. Wie is de AG. pensioenfederatie? Dat is uh, een club die uh, betaald wordt door alle pensioenfondsen. En uh, die uh, de belangen niet van uh, de deelnemers in de pensioenfondsen behartigt... maar die de belangen van de pensioenfondsbesturen behartigt. Dat is dus heel iets anders dan de belangen... van de en hoe wordt die betaald? Uh, uiteraard uh, uit de gelden die wij in de pensioenfondsen gebracht hebben. Die pensioenfondsen zijn één grote zak met geld waarop iedereen afkomt. Hè? Ja, natuurlijk. Als je 800 miljard hebt liggen, dan uh, cir cirkel de aaschier rond. Dat weet je van tevoren. Een rubber natuurlijk. Eend Maarten vraagt: hoe komen wij in dat bestuur? Het klinkt als een fein baantje. Uh, dan uh, moet je zorgen dat je in een vakbond uh, belangrijk wordt... en dan uh, kun je naar voren geschoven worden. Dat is de enige reden. Je bent uh, verder niet uh, verkiesbaar. De vakbonden die vertegenwoordigen één op de zes mensen die werken. Ze vertegenwoordigen niemand van de gepensioneerden. En een heel aardige juridische vraag is ook, een hele simpele... wie heeft eigenlijk de eigendomsrechten op al dat geld... wat in de pensioenfondsen zit? Ja, nou weet u wat ik erg vind? Dat al die vakbondsbestuurders van het CNV en FNV... die allemaal in het ABP zitten... Niet eens in een radioprogramma willen komen om te zeggen waarom ze zakken vullen terwijl ze gewand presteerd hebben. Ik heb u gezegd, Xander Den Uil, die heb ik vele malen uitgedaagd. Uh, hij durft het debat met mij niet aan omdat hij zijn feiten niet op orde heeft en uh, bovendien een lobbyist voor vakbondsbelangen is, niet een pensioenfondsbesturing. Oké, okay, uh, topgrafie CH van Doren laat weten dat al gebleken is dat besturen van pensioenen voor klagen incompetent zijn en het werk voor 1 miljard laten doen door hun bureaus. Stefan Als zegt, met verbazing hoor ik jou, Prim, over de grote bedragen... die de bestuursleden van de pensioenfondsen ontvangen. Waarom is het onbekend dat die mensen bij de pensioenfondsen... zulke riealte vergoedingen krijgen? Ja, onbekend is het niet. Uh, iedereen... Uh kan het weten, uh, hoewel de pensioenfondsen natuurlijk niet met dit soort gegevens uh, te, te koop lopen. Evenmin uh, hoor je van de pensioenfondsen dat uh, nu al door het ontbreken van indexatie. Uh, gepensioneerden al 10% achterlopen op mensen die werken. En dat staat er helemaal los van kortingen die er nog aankomen. Dus de rekening die wordt gedeponeerd, met name bij die groep mensen die zich het minste kunnen verdedigen. Dat Berg is de trieste werd... werkelijkheid. Frans Bergwerf vraagt: Ik ben met pensioen, dus ik kan er niets meer tegen doen. Wat kunnen pensioengerechtigden? nog doen. Kunnen ze stemmen op? Hun Kijk, Het gaat me echt alleen maar erom dat die mensen in het bestuur geen salaris krijgen voor het wat presteren. Wat kan je doen als gepensioneerde? Wat je als gepensioneerde kan doen, dat is alleen maar op die politieke partijen stemmen die dit niet langer accepteren. Ja, maar welke politieke partijen? Het zijn allemaal CDA, PVD, P van de A, VVD, D66. Ja, uh, dat is helemaal waar. Uh, uh, Brinkman, nu, Eerste Kamer, fractievoorzitter van CDA, jarenlang voorzitter geweest. En ja. Dijpels, prominent VVD'er. Harry Borkshout, GroenLinks. Wie, wie, wie, waar moet je nog op stemmen? U haalt me de woorden uit de mond. In de Eerste Kamer hebben we dus te maken bij de grote partijen uh, met uh, lobbyisten voor commerciële belangen. die zich opstellen als volksvertegenwoordigers. Dat is natuurlijk al iets waar je heel veel vraagtekens bij moet zetten. Felix Müller, hoe oud ben je? Ben je al 65? Bij welk pensioenfonds zit jij? Ik zit niet bij een pensioenfonds. Heb je wel een pensioen? Uh, nou de weinig. omroep toch? Weinig. Ja, maar hoe oud ben je nu, Felix dus Bijna weinig. 65. dus je gaat zo met pensioen. Ja. Ik ben 49, maar Felix, weinig. als nou, jij met voor, pensioen... Heb jij voor je pensioen uh, gespaard? Dan nee, dan ik weer. ben ZZP'er en ik ga toch voor mijn 65. Maar Felix, uh, weet jij iets over jouw pensioen? Want jij staat bij de omroep. Weet je wie in het bestuur zit van jouw pensioenfonds? Ik weet het wel. Ik zit wel. niet bij een pensioenfonds. <tus> Hij weet het wel. Ja, je <tus> hebt nooit in loondienst gezeten bij de VARA? Nee. Ah, oké. Okay. Nou, je bent gewoon een rijke patje peer... die zijn zakken goed heeft gevuld. Wil jij je mond houden, <laughs> Prem? Ga nou eens aan je werk. Mm. Mm. Meneer De Lange, wat kan je doen om te zorgen... dat die mensen hun verantwoordelijkheid nemen? Uh, op alle manieren waar het maar mogelijk is protesteren... en het niet accepteren. Het gaat om je eigen uitgestelde loon. Okay. En het gaat niet aan dat dat uh, beheerd wordt... op een manier waar je helemaal niets over te zeggen hebt. Dat is volkomen uit de tijd. En pensioenfondsen en het huidige pensioenakkoord deugen niet... Prima onderwerp, zegt Hans, maar let op mijn woorden. Plas, was en alles blijft hetzelfde. De incestueze club van incapabele notabelen... notabelen houdt zichzelf de hand boven het hoofd... en niet alleen bij het ABP. Uh, dat is een analyse die... Uh inderdaad uh, je zou kunnen delen. Uh, ja. Ik ben dan toch een optimist die zegt dat... Uh, hoewel we met archaïsche verhoudingen te maken hebben... die zo snel mogelijk moeten veranderen... hoewel het een lange strijd zal zijn om dat voor elkaar te krijgen... heb ik die strijd nog lang niet opgegeven. En als Eerste Kamerlid in een cruciale positie... ga je nu bruin in bij de ballen knepen om dit te veranderen? Ja, wij uh, zijn zeker bezig om in alle debatten... met de minister van Sociale Zaken, Henk Kamp... deze problematiek keihard aan de orde te stellen... en uh, dat ook in de publiciteit te brengen... Publiciteit over deze dingen is een geweldig krachtig hulpmiddel om deze mensen aan de kaak te stellen. Om te laten zien waar ze niet presteren, om te laten zien waar het niet deugt. Er moet iets veranderen in het pensioenstelsel in Nederland. Jan Bakker uit Sint-Arabarochie zegt... typisch Nederlands onderwerp. Net als met de woekerpolissen... hoor je de gediepeerden niet als het goed gaat... en gaat het even iets slechter schreeuwen gruwse moord en brand. Dit is nu eenmaal het gevolg van het systeem... waarbij pensioenfondsen beleggen. Waar grote winsten zijn, zijn ook verliezen. En dit soort investeringen moet men over de lange termijn bekijken. Over 20 jaar is het weer helemaal anders. Zie je uitzending van afgelopen woensdag Nederland in 2030... Hartstikke bedankt Kees De Lanke en hartstikke bedankt alle bellers en deelnemers. En natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Maar vooral u de luisteraars die weer massaal heeft geluisterd deze week... en met uw deelname aan dit programma iedere keer mijn programma weer beter maakt. Ontzettend bedankt. Waar zouden we zijn zonder u? Tom bin Wunkaha. Anouk Tulner, Rien Aarts, Jeroen Schaaphok, Fatima Baya, Hans Twint, Momo Saru, Wim de Veter, Barbara van der Klits en ik, Primer Arakisjoen, maken heel graag namens de NTR dit programma voor u. Zo meteen krijgt u Jan van der Putten, daarna de 65-jarige Felix Mudders met een gids.fm. Tot maandag, geniet van uw pensioen. Namaste, dag. <tied> Ik wil niet meer kijken. Kutje, jij bent ja, als ADO NEC. Het is bijna 3-0. Excelsior Er valt veel ruimte nodig en dan de bal op de stip. En Utrecht Heerenveen. De bal voor de goal. Lenka. ja. Kiepenbewijs zich er helemaal niet. Want Lenka scoort. NOS Langs de Lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.